met het nws journaal De plattegronden van verschillende EU-gebouwen in België... hebben per ongeluk op de website van een vastgoedbeheerder van de overheid gestaan. Dat ontdekte de Vlaamse kranten morgen. De documenten werden pas offline gehaald nadat de krant ze had ontdekt. Op de website stond informatie over verschillende zwaar beveiligde EU-gebouwen... waar regelmatig Europese ministers en regeringsleiders bijeenkomen. Ook was er informatie te vinden over de beveiliging van de Brusselse rechtbank. Er stonden gedetailleerde plattegronden van diverse Belgische gevangenissen online. Hongarije heeft 36 Kroatische agenten teruggestuurd naar hun eigen land. Ze werden gisteren opgepakt omdat ze vluchtelingen door Hongarije begeleidden. Ze waren gewapend en hadden de vluchtelingen illegaal Hongarije binnengebracht. Ook de machinist van de trein waarmee ruim duizend vluchtelingen op weg waren naar Oostenrijk werd opgepakt. De meeste van de circa 14.000 vluchtelingen die gisteren door Kroatië bij de grens met Hongarije werden achtergelaten zijn inmiddels in Oostenrijk aangekomen. De moeder uit een helder die sinds gisteren werd vermist, is weer terecht. De vrouw en haar drie kinderen zijn volgens de politie in goede gezondheid teruggevonden. Het is niet bekend waar ze zijn gevonden. De vrouw was gisteren met haar kinderen, twee jongetjes van 2 en 3 en een meisje van twee maanden, vertrokken uit de instelling waar ze verbleef. De politie sloeg alarm omdat de vrouw geen spullen had meegenomen voor haar kinderen. ABN Amro heeft de nevenfunctie van financiële directeur Kees van Dijkhuizen bij de koninklijke familie geheim gehouden, dat schrijft de Volkskrant. De bank wist van zijn bestuursfunctie bij de financiële holding van de Oranjes... maar stond er een wijze van grote uitzondering toe om dat geheim te houden. Informatie zou te veel de privésfeer van de koninklijke familie raken. De stichting waarvoor Van Dijkhuizen werkt... houdt onder meer toezicht op het vermogen... en wikkelt de erfenissen van leden van de Oranjes af. Het weer, hier en daar valt nog een bui... maar later vandaag blijft het droog, dan breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 17. Morgen iets meer zon, maar met 16 graden wel iets koeler.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 is de zomer van ZFM met, met nu goedemorgen Zandvoort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 Anderen willen ook graag een woning, staan jaren op een wachtlijst. Nou, maar een, leg dat ook maar eens uit? Die, die noodopvang voor van drie, drie tot acht dagen, dat, met alle respect, maar volgens mij is dat al een, een utopie van de eerste orde. Want mensen komen binnen en een dag later sturen ze weer weg.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 Kippenlandje, Vergeleken kunnen we dat, allemaal niet, al kunnen al we dat allemaal niet kunnen we dat allemaal niet opvangen. Ja. En in Europa zal men eens een keer, want het Europees beleid faalt aan alle kanten. Daar zal men op een gegeven ogenblik eens um, een standpunt moeten innemen en dingen moeten doen. Want wij kunnen hier niet het leed van de hele wereld. Hoe erg ook hoor. Want die ja, er dat, zijn dat natuurlijk zoveel mensen, dus dat staat voorop. Ja. Maar wij kunnen hier niet het leed van de hele wereld oplossen. Dat kan gewoon niet. Ja. En Europa niet. moet wat dat betreft, is een keer, nou om het dan maar zwart en wit te zeggen, ballen tonen. Kijk, die. Uh,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 Jullie zijn bij elkaar geroepen als fractievoorzitters. Uh, Voorzitter. ja. Mag je daaruit de school klappen? Of, uh, is nou, dat... het, is, het is niet geheim. Het is gewoon dit, dit is, is eigenlijk Dit is verteld dit is verhaal. met het verhaal erbij. Dus dat, we, uh, dat er ja is gezegd tegen de vraag van uh, wil ze antwoord een steentje bijdragen aan crisisopvang. Oké, okay, de, de, de, het college zegt ja. ja. Stel nou eens in het uh, vreselijke geval andersom ja. dat de raad nee zegt. Wat gaan we dan doen?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 Dat, is de, dat zijn de opbrengsten. Ja. Maar de kosten zijn bijvoorbeeld van Brinks of de. de, de, de die van het zijn geloof sport en hebben de, 380. ik. 380.000 geloof ik jaar. euro. Ik, ik ja, moet dus heel eerlijk dat, zeggen dat we op dit moment de, de, de Gooi het in de in de plomp, die dingen en ga gewoon gratis nou, parkeren. Kijk, mensen kijk die zijn best bereid. Zijn leeg, Is leeg hè? Daar staat gewoon niemand daar. Ja, maar mensen zijn best bereid om te betalen voor parkeren.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 Zie jij daar wat gebeuren? Of? Ik, het is, dat is lastig in te schatten wat er nu gebeurt. Ik, ik, ik, wat je ziet is dat het de, de bijeenkomsten zijn geweest...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 Ik hoop het. Je hoopt het, ja. Van de tribunes. Nou, in ieder geval nou, aan ons we, zal het, laten ons eens zal het eens niet liggen. We hopen op een, een goed debat waar men standpunten gaat uitwisselen. in plaats van elkaar de wind uit de zeilen te nemen. En dan, aan ik, ons op, zal het niet liggen. Nee, maar dat proef ik wel eens. En dan. dan nou, ik wil hier niet nou naar snakken. Maar ik zou graag eens een keer een goed debat zien met standpunten. Misschien is dat aan, is er aan de orde. Uh, bedankt voor je kijk op uh, parkeren en op ja. vluchtelingen. Uh, graag gedaan. En tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, dankjewel. Muziek.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 Um, in diverse strontenten, ik kan zo even noemen welke dat zijn, zijn er diverse optredens van artiesten. Um, ja. Weer een teken van een goed doel. Altijd, hè? Altijd. Ja. Kijk, het is een samenwerking van het, con het concertgebouw en de Lines Zandvoort.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 en Kees van Kooten. En die zijn allebei bij ons geweest. Nou ja. was Kees van Kooten een gelukje. Uh, maar Peter Panneko is zelfs een paar keer geweest. Ja. En die kunnen we nu niet meer betalen. Nee. nee. Als je begrijpt. Maar in de periode nog wel. Ja. Ja, nou ja, ik weet niet hoe het ronde het komt. Maar dat, zo zit het. Dat wou ik zeggen. Leg ik me uit. Peter Panneko kwam hier graag. En inmiddels is hij ons ontstegen. Dat is hmm. helemaal niet erg. Want er komen wel weer nieuwe mensen. Hmm. Wat, wat voor soort uh, uh, artiesten mag ik het zeggen? Hè? Ja. Wat voor soort artiesten horen hierbij? Nou, de laatste jaren is het erg veel cabaret. En ik zit natuurlijk wel in het ik vind dat dat... Euh, wat aan de smalle kant is. Dus het is gewoon een leuke avond lachen. En ik krijg verschillende cabaret optredens. Hartstikke leuk. En, euh, maar ik zou zelf is, eh, wel opteren op cultuur. Is ook muziek. Is ook dans. En dat soort dingen. Dus euh, daar, daar wil ik wat meer op sturen. Maar ja, dat is toch ook alweer lastig programmering. Het is zo Misschien dat... Misschien ook de ambiance. Hè? Want natuurlijk als je, ja. je zegt dans. En waar nou, is het is een technisch wordt... probleempje. En daarom zijn we dit jaar hebben we drie paviljoens. We hebben in ons vier jaar zelfs zes paviljoens gehad. Maar dan zie je dus in één keer eh, kosten voor apparatuur dramatisch stijgen. Eh, ja. Microfoons, versterkers, ik weet niet. Nou, heb je nou een band, die hebben nog veel meer nodig. Hè? Maar aan de andere kant, je kunt natuurlijk ook wel iets met dans en een gitaar bedenken of wat, wat, wat simpel is. Dus we moeten ons dan wel een beetje eenvoudig houden. Maar dat is de reden waarom we ook dit jaar ietsje zijn gedownsized. Maar wij verwachten natuurlijk dus wel drie, tussen de drie en 400 mensen. Dus je, dat, uh, Hopen we dat dit daar ook weer aan bijdraagt. Ja, je zegt uh, gedownsized van zes uh, naar drie uh, uh, paviljoens, ja. Club Nautiek, Vogels en Plazant. Dit jaar, ja. Dit jaar. In ja. vorig jaar gingen artiesten ook switchen. Ja. Van paviljoen naar paviljoen. Ja. Nou, dus, weet bracht je... dat zoveel problemen met zich mee, en uh, in verlengde ervan een cover, coveretje, mm -hmm. heb je natuurlijk dus alleen maar een microfoon nodig. Klopt. Maar uh, dat, het probleem was heel eenvoudig. Ik heb hem ook niet kunnen bedenken, maar het probleem is drie keer leuk zijn. Gaat nog?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 Um, Kom allemaal, er zijn er wat kaarten. Hoe komen wij aan kaarten? Je kunt uh, bij de pavioens. Dus, dus je uh, kan een voorkeur hebben voor ja, uh, plassant, vogels, uh, vogels of, of nautiek. exact. Die voorkeur die, die wordt gewoon alleen, Dus uh, voor... ik wil graag bij uh, een van de drie. Ja, dan daar fiets ik naartoe en dus zeg ik wil nu een kaartje. Ja, zijn, ja, dan doen zij het. Of je kunt, je kunt je, uh, uh, naar onze Z website. Je kunt ook via de website uh, Lions Zandvoort. Lions Helpen Kinderen. Stichtenaar Zandvoort. Daar vind je... Culture at the Beach, daar kun je op, uh, online bestellen en dan kun je je voorkeur aangeven. En zo wordt het geregeld. Um, wie treden erop? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat wil <laughs> ik dan ook weten natuurlijk. Ja. Nou, ik moet je die vraag uh, uh, schuldig blijven. Uh, kan, ik ik dat, uh, kan ik dat straks op de site? Of ja. op de... Nou, het is zo, we houden dat heel lang geheim. Uh, ja. En dat komt eigenlijk omdat uh, uh, we in het verleden hebben we wel eens een paar keer geadverteerd met iemand die, die twee keer jaar niet kwam. Oh jee. Ja, dat is uh, dus lastig. En uh, dat dus dan roepen we iets. En en, en, en, en dat was een bekende meneer van Radio TV uit Haarlem Verder zeg ik er niks over, maar <laughs> uh, hij kwam niet. Hij kwam twee keer niet. En twee keer ja, dat was dat echt dramatisch. Want hij stond als grootste tekst op onze dingen. Ja, dus daar zijn we heel veel Want ja. het ja. kan echt gewoon op zondag nog veranderen. Maar waar het wel om gaat. En dat vind ik veel belangrijker. Het is een avondje kwaliteit. Je krijgt jonge talenten te zien. Overigens was die meneer geen jong talent. Dat was een beetje in de categorie Case van Kooten. Dat level. En die liet ons twee keer, ja echt wel een beetje in de steek. Uh, om welke reden ook. Wel, waarom goede reden. Maar uh, wel vervelend. Ja, als je dan... jammer voor je programmering. Ja, is, is het, uh, ja, ja. Je komt ja. voor iets en dat is er ja. dan niet. Ja. Ja. Wat is het?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 Weet je, wij gaan ons daar niet mee bemoeien. Maar, maar we je... kijken wel heel goed wat er gebeurt. gebeurt. Ja. Nou, en... zeg, heb je daar wel die feedback over dan? Die ja, zit er een aan aanzienlijk taal. bedrag. Ja. Dus daar zou je als Lions ook wel willen weten. Van nou, er is zoveel, en namen is niet interessant. Ja. Er is zoveel naar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 dan je aanschuiven bij anderen en, en, en die kijken natuurlijk, maar ze, ja, die indeling weet ik niet, want dat wordt nog gemaakt natuurlijk door het Papillon zelf, want dat, dat weet ik überhaupt nooit um, maar uh, ik vind het wel een goede uh, ik vind ook dat daar even wat aandacht aan moet besteden ik zal dat wel even terug mailen aan onze, uh, onze, ja, vind, onze ik vind manier. het een hele goede En ja. er zijn ongetwijfeld meerdere uh, singles, zoals het netjes zei, om die daar wel heen willen en dan uh, inderdaad de gedachte hebben van zit ik alleen aan een tafeltje, dus uh, misschien is dat ja. een aparte optie voor de heren en dames nee, dit is dit om om, uh, uh, tafels te creëren voor uh, singles. Heel goed, dat vind ik een hele goede. Nee, me gaan we zeker doen. Dan heb je vanmiddag nog wat te doen, uh, <laughs> Theo? <laughs> okay. hartelijk, ja. hartelijk dank voor de uitleg. Uh, ja, denk ik denk wel. dat het redelijk duidelijk is. Ja. Uh, uh, we kunnen nog één keer roepen, uh, WWW Lions helpen kinderen. En alle informatie te krijgen. Helemaal. Theo, super. Dank Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Dank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 Tennis tour bij Safari Club. Uh, dat kost wel 15 euro. Ja, maar er zal en, wel wat voor terugkomen, dat denk, denk ik, ik wel. En het is op het strand. Ja, Vanavond uh, is het Oktoberfest op het Raadhuisplein. Het uh, uh, feest begint eigenlijk al om 5 uur. Maar de Rozentalers die spelen vanaf. 8 uur. Ja, wordt heel leuk, denk ik. Uh, morgen, daar is uh, al over gesproken. Classic concert, het Prinses Christina concours, uh, de mister laureaten die daaruit komen, in de protestantse kerk. De aanvang is 3 uur, maar de kerk gaat al om half drie open en het entree is slechts vijf euro. Ja, met kusnetje. Met kussentje. Nou nee, want dan moet je snel zijn hoor. Ja, de, de opmaat, Ik heb mijn eigen kussentje altijd bij ja, me. Die. De opmaat voor jou en voor alle andere uh, zangers is uh, aanstaande vrijdag. Want ja. dan uh, is het zangavond in Café Koper. En dat begint om 9 uur. Ja, dat is dan uh, de, de vooravond. Of tenminste, ja, de vooravond ja. voor het... Uh,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 Altijd ja. goed. Altijd, Altijd goed. En oh. lekker. En lekker. Vers en het hele weekend van 26 en 27 zaterdag en zondag: eh, Superbikes at Sea op het Ski Park Fietsen, wat anders dan autorazen. Ja.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 Dus wil je wat met je buren? Daar is buren dag voor. Ja. Precies. Ja. Ga je gang.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 Vanaf de Halt, de Oude Halt, moet ik zeggen. Dat is in Oud-Noord. Ja, wandelen vanaf de snakbare Oude Halt. Ja. 10 de 27e hebben we al gehad. Het Chanti en Zeeliederen Festival op vijf locaties. En als het goed is, komt het hele schema aanstaande donderdag in de krant. De Zandvoortse krant. Ja, nou dan uh, is er nog... Uh,